Morgen. Wie was dat?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 Tot ziens, meneer Hensel. Zeg, heeft u dat gehoord? Zijn baard is veel te hard belachelijk. Zeg, oh. zeg mijn man zegt dat die Hensel iedere avond tot de gat in de nacht in de zwarte anieren zit. Ja, goeiemorgen. Uh, morgen, ik moet de boel hier nu toch een beetje opruiken. De kan toch ieder fatsoenlijk mens zich een apparaat permitteren, of niet soms? Nee, ik bemoei me niet met andermans zaken. Het zou wat moois worden als ik dat moest doen. Hier wonen in die veertig verdiepingen honderden mensen. Ja...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 Ah, wat moet dat betekenen? Goedemorgen mevrouw. Heeft u dat gezien? God, God, God. Maar dat was toch die... Uh, uh, uh, uh, Dingens, uh, hoe heet die ook weer? A maar Ripsta? Ah, die op de hoogste etage woont onder het dak. Ja, maar ja, die was het. Die man is niet goed, nee. En bij zo'n koude dak, dat klopt iets niet. Ik zeg u ronduit, dat is geen zuivere koffie. Daarover ga ik direct mijn man opbellen. K kijk eens waar hij naartoe loopt. Waar? Maar daar. Oh, daar loopt ik, zie hem.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 Kom nou!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 Ja, ja, ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik, ja. Natuurlijk, hè. Maar als het nu lente was, hè, en, Tja. Uh, ja. Nu, eh, uh, tot kijks, mijn zoon. Tot kijks, dominee. Ja. Gezegd. Ja, dominee. Wat heeft hij gezegd? Laat ons gauw terug naar binnen gaan, dames. Ik ben half ah. bevroren. Ja, ja, laat ons gewoon naar binnen gaan. Wat heeft u hem dan gevraagd, dominee?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 U spreekt hier met Max Muller, Brentano straat 204, e etage. Ik ben vertegenwoordiger voor, voor Badzout, Schuimpje, Schuimpje, dat herkent u natuurlijk. Nee. Oh, nee. Nee, nee, nee, nee, daar gaat het nu niet om. Oh, excuseert u me, wachtmeester, ja, natuurlijk ter zake, excuseert u. Wel, de zaak zit zo. Het gaat om iemand uit ons woonblok. Ripstein is zijn naam. Anton. Uh, Anton Ripstein woont in de daketage. 41e. Ja, uh, op het 41e.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 Je weet nooit of dat later zijn nut niet kan hebben. Goeiemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Goeiemorgen. Zeg eens, is, is het waar wat de mensen daar vertellen? Ik bedoel over die studenten. Ja, jammer genoeg wel. Kijk, zoiets dan. Goeiedag. Dag. Een weertje als aan de Noordpool. Ja, en al twee weken. Ja, nu moet ik voortmaken. Tot ziens mevrouw. Tot ziens, meneer. Tot ziens. Goeiedag. Goeiedag. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen mevrouw Muller. Heeft die Ripstein zich al laten zien? Nog niet. Ik wacht al een half uur. Stel u zich voor, daar zit ik nu bij die kou in de hal En wacht maar. En hij is met geen ogen te bespeuren. En mijn werk schiet niet op, hè? Zo.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 Goedemorgen meneer Hensel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, er doen hier gekke geruchten eronder. Ja, ik bedoel uh, over die studenten. En eh? of? Inderdaad meneer Hensel. Inderdaad. Nee toch. Loopt hij dan werkelijk rond in een korte broek uh, zoiets als, uh, als een bikini? Tje, met een zonnebril. <laughs> <laughs> Waarom stelt hij zich zo aan? Ja dat vragen wij ons ook af. Uh. Goedemorgen.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 Mijn zoon? Morgen. Lekker koud weet u niet, hè, jongeman? Nee. <laughs> Waarom staren jullie mij allemaal zo aan? Oh, uh, niets. Dat wil zeggen... Jongen. Uh, Jongen. Uh, wij, enfin... Ah, ja, niet waar. Pardon, mag ik even door? Maar natuurlijk ga je gang. Ja, laat u gerust door, meneer. Zat oh, Niet te danken, niet te danken. Waar wil je bij zoon weer toch naartoe? Waarom vraagt u dat? Oh, zomaar.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 Nou, wie kan dat niet zijn? Let's even kijken. Storik, maar komt u toch... Binnen, juffrouw Suur. Ik wou je alleen maar vragen of ik uw stofzuiger nog eens mag gebruiken, mevrouw Müller. Maar natuurlijk, maar komt u toch binnen? <lacht> Mijn man is vandaag thuisgebleven in verband met die Ripstein, moet u weten. Goeiedag, meneer Müller. Dag, juffrouw. Heeft u nog niet over die Ripstein horen spreken? Welke Ripstein? Wel die in de dakketage woont. Ik ken die meneer helemaal niet. Ripstein, Anton Ripstein.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 Hij beweert dat hij student is. Ja, net iets voor studenten. Hij is zeker nog jong. Hm, zowat rond de dertig. Hm, dertig en nog student, <laughs> dat moet je dan maar van hem geloven. <laughs> dus een non-conformist. Een wat? Pre -pre -pre -pre Precies, dat is het. Die wil ons provoceren.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 Ik breng u de stofzuiger zo meteen terug. In orde, dank je, mevrouw. Dat is goed. Dank je, mevrouw. Ja, mevrouw. En heb je dat gehoord? Ze wil al direct weten hoe oud die kerel is. Manziek is dat schepsel. Uh, geef me het woordenboek even, wil je? Hoe heb je dat nu nodig? Uh, om het even. Het uh, deel met de letter N. Ja, Dat is hier juist. Dank je.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 Binnen. Goeiedag. Goeiedag, mevrouw. Is u, meneer Epstein? In hoogstijgen persoon. Gaat u zitten, alsjeblieft. Oh, Dank u. Werkt de centrale verwarming hier niet? Het is hier zo koud. <laughs> Ik heb de chauffage afgezet, daarom... Nee. Heus? Dus toch. Wat verschaft mij...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 Tot ziens, uh, inspecteur. Niet hoe je dat kunt volhouden. Oh, nou, alsjeblieft dus op met dat gejammer. Om jou heb ik mij de vijandschap van het hele gebouw op de hals gehaald. Die Mueller heeft zelfs mijn chef op de uitgeverij opgebeld... en de lelijkste dingen over mijn gezicht. En nu bent iedereen me daar als de... Ik wil je tot niks dwingen, dat weet je toch. Ik vind je leuk, maar dwingen wil ik je niet. Maar zeg me maar dan tenminste waarom je dat spelletje speelt. Ik wil graag met je meespelen, maar dan moet ik toch weten wat daarachter steekt. Maar er steekt absoluut niks achter, Rudik. dikwijls moet ik je dat nog zeggen? En val me nu niet meer lastig met dat eeuwig vragen. Ik houd dat niet meer uit. Ik hou dat niet meer uit. Ik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 Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die kerel moet hier weg, dat is de enige oplossing. Niet ja. waar, laat eens een fratsen op een ander uithalen. We moeten er korte metten mee maken. En dus, ja. waar klopt waarachtig de spuigaten uit? We moeten krijgslaat houden, kameraden. Ja. Want zoals baron van Grabenstein altijd zei, een degelijk operatieplan is een half gewone veldslag. Ik juist, zal eens generaal. met de eigenaar spreken. Ja, maar, vrouw, meneer Rosenheim, die zal er wel iets op vinden en hem de huur opzetten. Ja, ja, ja, ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. die studenten zijn nog nee. niet uitgewerkt. Wij zijn juist aan het overleggen hoe we van hem kunnen afgeraken. Ja, het is een duur. Gaat u niet naar uw werk? Nee, vandaag niet. Omwille van die ripstein? We moeten ja. eindelijk eens ingrijven, meneer. Ja, de politie doet niets. Nee. Die kerel moet eruit. Kameraden, we moeten een voorwensel vinden. Een incident uitlokken. En dan uit afweer tot de aanval overgaan, zoals destijds Aha. bij het uitbreken van de oorlog. Ja, ja. Ik vind dat de conciërge bij de eigenaar haar beklag moet maken over die kerel. Ja, maar oh, daar bestaat ja. geen reden voor. Hij is altijd rustig. Hij ja. houdt de afvoerbuis voor het huisvuil netjes. Oh. En hij werpt nooit conservenblikken of <grij letzte> <nog> andere harde voorwerpen. Ja. Oh, ja. oh, Wat is hier gaande? Dames en heren, oh, en doei dominee, wij do, yeah. overleggen juist welke maatregelen we zouden kunnen nemen. Wij moeten van die kerel af.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 Maar... We mogen niet brutaal optreden tegen meneer Riepstein. Nee? Wel. We moeten hem veel eer broederlijk onder de armen nemen. <racht> Wij zijn toch doen. allemaal christenen? Ja, maar, maar hoe dan, dominee? Aan man is toch jezelf te strijken? Wij moeten hem helpen. Ja. Ah, ja. Het is een arm student. Nee. Nee. Ja, ja, we moeten hem ja. nog geld geven op de koop toe. Zeker, ja. Dankjewel, je dominee. Maar niet van mij. Van maar mij dat ook zou niet. hij als een belediging opvatten. Ik heb een voorstel, broeders en zusters. In het jaar van mij. Daar, daar, daar liep je weer eens op vooruit. Ja. Volgt meisje. Hey, jonge, jongen, jongen. Het is hier zo koud als destijds bij Smolensk. Komt u mee, generaal? Voorwaarts, kameraden. Ja. Goedemorgen, meneer Riepstein. Goedendag, dames en heren. Goedemorgen. Riepstein, Goedendag. goedemorgen. Wat is er aan de hand? jonge jonge, Hij is toch koud hier? Niet? Nee, een wonder, nietwaar? Oh. Meneer Riepstein, We hebben allemaal besloten u te helpen. Ja, In zover dat mogelijk is, natuurlijk. slotte zijn we toch allemaal christenen, nietwaar? Ja, ja. dat? Hoezo en waarmee, dominee? Nou, als, eh... Als, als... Ja, kameraden, om het zo maar eens te zeggen, nietwaar? Mijn zoon, zeker. We hebben volkomen begrip voor uw toestand, ja. Dus hebben we onder elkaar wat warme wind leding meegebracht. Ja, Heer, ja, ja, ja. over van mij. En Van mijn pak, komt nog van mijn man. Alsjeblieft, neemt u het maar. Ja, dit is van mij, van mijn man. Een paar oude handschoenen zullen die best kunnen gebruiken bij die koude nu Oh, maar dat is heus. Aardig, van jullie allemaal. Wij wonen tenslotte toch allemaal samen onder één dak. Wij moeten solidair zijn. Huh? Wie weet wat ons in de toekomst nog uh, uh, te wachten staat. Huh? En hier mijn zoon. Een winterjas. En voor mij deze laars.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 hoezo? meneer Hibstaart? Ja, ik heb die spullen helemaal niet nodig. Wat, Wat? zegt u? Nee. Oh, nee, mijn klerenkast van het wintergoed. Nee, mijn oh. zoon, wij begrijpen dat u niet graag met uw hulp te koop loopt. Maar onze discrete hulp mag u toch niet van de hand wijzen. Oh, nee. Maar dominee, ik kan die kleren werkelijk niet gebruiken. Maar wel voor de trommel...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 Begrijp u toch, eindelijk is dat ik niks nodig heb. Oh, die kerel maakt mij luur. Scheef toch niet zo. Ik herhaal dat die kerel mij gek maakt. maar niet. Zo Maar wat zo Arber, laat, laat me door. Laat, laat me door, ik. Waar wil je heen? Waar? Naar mijn warme kamer, zeggen. waar geen anders stapje. Hier vlieg ik nog dood, kan die kerel niet meer Mevrouw oh, ja, Wilt u eindelijk deze kleren aantrekken of niet? Hoe jammer ik het ook vind, u te moeten teleurstellen, maar... Euh, <h inexperat> ...ik wil niet. Oh. Dus niet... Nee, mijn zoon, wees toch verstandig. Goed, dan niet. Maar zullen we nog wel eens zien. Kom, we gaan weg, dominee. Ja. Jonge, jonge toch. Hè. Meneer Riepstein. Heeft u zich verder maar geen moeite, dominee? Het heeft geen zin. Nee, god, god, god, god. U bent werkelijk ondankbaar, meneer Riepstein. Ja. Spijt me heus. Het hoeft Wat u op niet op te spijten. Met met met met met spijten. Met met met u zou die alleen.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 ...protesteer zoveel je wilt... ...maar trek als de diepel over aan... ...of ik bega een ongeluk aan je. Kom, geeft die toch toe, meneer Riftsteller. Ik aan. verzet me beslist tegen dergelijke toedicht. Goed, dan zal ik het zelf doen. Raak me niet aan. je zeg ik. Ik versta geen grapjes, vriendje. Ik ben al kort van stof, begrepen... Maar wat wilt u dan van mij? Hey, laat me dat los, verstaat trom, u? Ja, ik, ik wil niet, maar ik wil oh. niet, nee. Ja, ah, nee! ik wil niet, ik wil niet, dat bestaat bij mij niet. Laat me onmiddellijk los of ik roep om hulp. Roep om hulp, zo zoveel je wilt, vriendje, is goed voor de longen. Oh, ik denkt zeker omdat u sterk bent, dat... Nee. nee, nee. Daar kan ik niks aan doen, mijn moeder heeft me als een stevige keer op de wereld gezet. Doe dat, doet me en geen snoesjes. Oh. oh, die knap is koppig als een ezel. Oh. Ah.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 Oh. Ik ging klachten bij de politie! Echt waar, als een dronken kalf? Luister nu eens goed, vriendje. En als ik u nog eens tegenkom zonder die pullover aan, dan staat er hier wat te wachten. Kom, Miller, we kunnen nu wel gaan. Ik hoop dat u nu eindelijk verstandiger zult worden, meneer Riepstein. Meneer Heller en ik laten ons niet voor de aap houden.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 Zeg je Ik zal wel zien. Dat is wat ik Wat is groeien van zoiets? Dat is maar niet de politie, lieve. De politie! Maar ik ga die dag nog afhouden. Laat me de eethoek nog al die drukte mevrouw. Dominee de politie! De Ripstein! Lieve hemel, ik kom direct! De inspecteur in eigen persoon. nu is het dames en uit met die Ripstein. Eindelijk het punt.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 hebben wij onze handscholen vergeten. Oh, oh, kom, kom, kom, laat dat maar zo. Ziezo en trekt u die dingen nou allemaal aan. Ja, ja, ja, ja We zullen buiten wel zo lang wachten tot u klaar bent, hè? Alsjeblieft, dames en heren, alsjeblieft, verlaat u allemaal deze kamer. Ja, alsjeblieft, kom mee naar buiten, kom mee naar buiten, alsjeblieft. Zo, dat is het een... Ja, zo, naar buiten, alsjeblieft. Toe, kom, kom, kom, kom, kom. kom, ja, kom lieveling, geef toch toe. toe. Oh, Aantrekken. Geef toe. Hier, neem die pullover aan. Zo, hij staat je fantastisch. En nu die broek. Oh, man. Zo, zie je wel. Het is toch heus niet zo erg, hè? Ik hou toch van je, Anton.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 Meneer Hensel, oh, wat ziet hier sportief uit in die korte broek. Ja, een heerlijk weer, is het niet? Ja, een echt mijn weer. Oh, ik moet voortmaken. Anders krijg ik van mijn chef wat te horen. Ja, la zal la, la. Aha, generaal. Wel, mevrouwtje, dat is een pracht van een weer, nietwaar? Ja, u gaat zeker een wandelingetje maken, gisteren? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Het was ook zo'n heerlijk lenteweer ...toen het offensief bij Murmansk begon. Straalde zon. Vogeltjes chillen. En de bommen vlogen over onze hoofden er al Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, mevrouw. Oh, dag, dag mevrouw. Mevrouw, mevrouw Hoe vindt u mijn nieuwe voorjaar, hey, Oh, Opdracht. En die ah. bonte kleuren... u ziet er heus tien jaar jonger uit. <laughs> niet waar? Van mijn man cadeau gekregen. Bedoverend. Het is nu al uh, warm, niet waar? Mm -hmm.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 Goedemorgen dames en heren. Voelt u zich niet lekker, meneer Ripstein? Hoezo? Nou ja, bij zo'n hitte met een pullover en, en een winterjas aan u. U zult er nog niet in stikken, nietwaar? Ja, dat is zeker heb. Ja, ja mevrouw, wat ik zeg wou... Zeg, waarom is de chauffage uit de vandaag? De chauffage? Uh -huh. Maar lieve god, dat hoeft toch helemaal niet bij zo'n weer? Nee. Meneer Ripstein. Va waarom kijken jullie mij allemaal zo aan? Mag ik door, alsjeblieft? Ga je gang. jongens, jongens. Jongen, Ik wens jullie allemaal nog een heerlijke dag. Ja, tot ziens. Daar loopt God, weer God, God, de God. spuigaten uit. Ik bel direct mijn man op. <middels>